Uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Daardoor hebben ze moeite om hun gemeentebestuur goed te kunnen controleren. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Binnenlands Bestuur en de NOS onder bijna duizend raadsleden. Ze zeggen dat het een te groot en complex dossier is dat ze er te weinig van weten... of dat ze te weinig informatie krijgen van het college. Sinds 2015 is de jeugdzorg, net als veel andere zorgtaken, overgeheveld van het Rijk naar gemeenten... Sindsdien moeten raadsleden gemeentebesturen controleren. Een speciaal team van de politie gaat zich bezighouden... met het opsporen van voortvluchtige maffialeden, schrijft het AD. Nederland beantwoordt daarmee de kritiek van Italië... dat er te weinig wordt gedaan aan de opsporing van voortvluchtige mafiosi. Volgens een rapport uit 2012 zouden tientallen... zo niet honderden leden van de Drangheta zich in Nederland bezighouden... met afpersing en met drugs- en wapenhandel. In ruil voor de hulp aan de Italiaanse politie krijgt Nederland toestemming om in Italië spijt op tante te horen over hun criminele activiteiten in Nederland. Dat zou inmiddels één keer zijn gebeurd. Mediamagnaat John de Mol wil Nu.nl overnemen, meldt het Financiële Dagblad. De nieuwsite is eigendom van het Finse mediabedrijf Sanoma. Dat zegt geen plannen te hebben voor verkoop. Volgens bronnen in de sector heeft Talpa Holding, het bedrijf van de Mol, serieuze belangstelling voor Nu.nl. Behalve de Mol zouden ook andere partijen interesse hebben... waaronder het Belgische mediaconcern De Persgroep... dat de Volkskrant, AD, Trouw en regionale kranten in handen heeft. In New Jersey is acteur Frank Vincent overleden. Vincent was vooral bekend van zijn rol als Phil Leotardo in de maffia-serie De Sopranos. Hij had een Italiaanse achtergrond en speelde vaak gangsters... onder meer in Goodfellas en in Casino. Ook was hij stemacteur in de videogameserie Grand Theft Auto... Frank Vincent was 78 jaar. Het weer, eerst in het zuidoosten nog wat zon, maar later trekt een storing met buien van noord naar zuid. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen minder buien en minder wind. Dit was het Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 En dit was sunny en als je naar buiten kijkt dan zie ik wel blauwe lucht. Dus misschien wordt het wat zonnig vandaag. Laten we dat hopen, want we hebben toch voldoende regen gehad. Het is vandaag zaterdag 9 september en u luistert naar het programma Goedemorgen voor het live vanuit Hotel Hoogland. En u wordt allemaal verzocht om hier naartoe te komen. De koffie en de thee is heerlijk en die wordt geschonken door Gerry Rutte in Hoogland in de schaduw van de Watertoren. Uh, uitstekende locatie en gezellig. Uh, de techniek is in handen van jacques Jozef Duinmeijer. Uh, redactie was Gert van Kuik en eindredactie Gernie Rutte. Zij is ook degene die de koffie verzorgt. En de presentatie naast mij zit Cor Draaien. Welkom Cor. Fijn Dank je Pieter er Bent. Ja. En mijn naam is Pieter Jouwstra. Wat hebben we voor het programma? Ja, we hebben als eerste onderwerp het uh, onderwerp pluspunt, de mobiliteitsmarkt. Daar komt Nathalie Lindenboom, die inmiddels al is aangeschoven, iets over uh, vertellen. Daarna komt Ernst Brokmeijer iets vertellen over het einde van het hoogseizoen van de reddingsbrigade en de mogelijke waarschijnlijke nieuwbouw van de Zuidpost. Jans is het laatste onderwerp in het eerste uur en dit gaat over de verkoop van een deel van de kunstcollectie van het Zandvoorts Museum. Ja, en aan een tweede uur krijgen we Groenling Zandvoort, die zich verder komt voorstellen. En dat zal gebeuren door Karim eh, Ghebali, Ghebali. Ja, Karim eh, Ghebali, niet van eh, autobedrijf Karim, maar... <laughs> En als tweede onderwerp komt Hans Rijmers samen met Leo Sanders iets vertellen over jazz in Zandvoort en de Carillonkeuze. Nou, daar ben ik echt nieuwsgierig naar, naar wat dat dan precies inhoudt. En als laatste, de Zandstroom, daar komt Leontien Treiber iets over vertellen. En uh, Nathalie, die zit al tegenover ons, dus we gaan er meteen mee In de krant staat het fout. Ja, in de krant staat dat de mobiliteitsmarkt komende dinsdag is en die is komende fout. donderdag. Donderdag, 14 oh. september. Ja. Van twee tot vier. Voor een ieder die uh, geïnteresseerd is in mobiliteit. En dat betekent dus ook dat ben je wat slechter been, loop je wat moeilijk, uh, loop je met een rollator. Zit je in een rolstoel en ben je toch geïnteresseerd in wat wel kan. Kom dan eens even bij ons kijken. Nou kijk ik in een krantenbericht en dan zie ik staan, je kan ook oefenen op een segway. Ja. Zie jij een bejaarde van 90 op een zegwee door het dorp schuren? Nee hoor, ik zie een bejaarde van 90 niet in eerste instantie uh, op een zegwee door het dorp schuren. Maar uh, ons dorp is heel divers, hè, met, met uh, allerlei leeftijden. En er zijn uh, mensen. Zegwee, dat is een tweewieler waar je bovenop staat. Ja, ja. en er zijn uh, bepaalde aandoeningen waarbij het wel heel fijn is om gebruik te maken van de Zegwee. Nou, als jij denkt van goh, dat zou voor mij kunnen gelden, kom hem dan voor. Uitproberen die dag. Maar uh, waar mensen bijvoorbeeld helemaal niet aan denken en wat wel voor iemand is die moeilijk ter been is, uh, is de bellycon. Dat is een trampoline. En dat is een trampoline waarop ouderen oefeningen kunnen doen. En ook waarbij het? ook jij, oh. jij bent van harte welkom om hem uit te komen nee, proberen. Kom. Nou leuk bij deze dat ik staat. Ik wil net zeggen, dat wilde ik ook gaan doen. Nee, we hebben ook al een groep senioren gehad. Dat waren mensen die uh, deelnamen aan de cursus valpreventie. Dus dan ben je over het algemeen ook slechter benen. En die hebben daarna een, een, een cursus Bellicon gedaan. En dan zie je dus ook dat die mensen heel snel uh, in conditie en ook in hoe ze zich voelen vooruitgaan. En dat verwacht je dus niet. Want je denkt een trampoline dat is voor kinderen. Nou deze dus niet. En dat is dus ook heel leuk aan die markt. Daar zijn gewoon dingen waar je niet over nadenkt. Um, Kom... Maar ik, ik kan me voorstellen dat... op het moment dat je te horen krijg je... neem een rollator of neem een scootmobiel. Ik heb een keer ingezeten. Dat is moeilijk, zo'n scootmobiel... om de gas te geven en te remmen. En... Ja, klopt. Nou is het wel zo... dat als jij een uh, scootmobiel... <coughs> uh, uh, toegeweegd uh, krijgt... vanwege uh, je beperkingen... dat het ook mogelijk is om daar hulp bij te krijgen. Maar dan nog... Precies. zien we, en dat zijn gewoon landelijke cijfers... dat er veel... Uh, met scootmobielen zijn. Dus wij hebben die middag ook in de bibliotheek... ...voor alle scootmobielrijders een opfriscursus. En dat is dus in de computerruimte van de bibliotheek. Maar die donderdag 14 september, mobiliteitsmarkt, is dus eigenlijk de start van uh, wijksteunpunt, de blauwe tram. Dat, cent, de, he, dat die plek in het centrum, die de plek moet gaan worden voor iedereen die in het tranendal, centrum van dorp of die gewoon zin heeft om daar naartoe te gaan, om daar allerlei activiteiten te gaan ondernemen. En die mobiliteitsmarkt, even de duidelijkheid, is op het Louis Davidsplein. Die de die is op het Louis-Davidsplein. Uh, dus voor de blauwe tram. Ja. En ook in de blauwe tram. Wat ik net zei. De uh, opfriscursus voor uh, Scootmobiel. Dat is uh, in de computerruimte van de bibliotheek. Maar jij komt de bellicon doen. Nou dat is dus ook in een van de beweegruimtes. Ik, twijf, dus de... ik twijfel nog hoor. Nee nee. Je hebt nu toegezegd. Wij zijn beide. En de luisteraars ook. Ja. We gaan het getuigen. filmen. En dan komt ja. het op CFM TV. Ja. Demonstratie ja. doen. Het een heel mooi begin worden van een hele mooie cursus... waar heel veel mensen wat aan hebben. En als jij het doet, Pieter... Ja, dan, dan, dan, Nou, ik ben er niet. Maar als jij het doet, dan willen anderen dat natuurlijk ook ja, doen. Ja. En bewegen, jij bent een motivator. Maar bewegen is natuurlijk gewoon hartstikke belangrijk voor ons allemaal. Bewegen is goed voor je, voor je lichaam, voor je geest. Het is leuk. Het is niet zo indringend aan. Het is leuk. Je ontmoet andere mensen. Ja, dat moet je. Wat ik me afvraag, dat weet jij. Er zijn zoveel rollators in onloop. Ja. Uh, en schoenmobielen en noem maar op. Thank <laughs> Op een mens, uh, mensen overleden, mm -hmm. wat gebeurt er dan? Want ik kijk soms in de bejaardenhuizen en dan zie ik massa's, scootmobielen en rollators staan. Wat ja. gebeurt er nu? Ja, nou dat is heel verschillend. Uh, in principe is tegenwoordig uh, eigenlijk een, een rollator is iets wat eigenlijk al algemeen normaal is. Dus die schaf je zelf uh, aan. En uh, als jij bij de tweede winkel gaat kijken, dan kan je daar ook gewoon rollatoren uh, kopen. Uh, maar bij, op allerlei commerciële plekken uh, ook. Dus daar zit ook verschil in. Uh, dus mensen bepalen daarin ook zelf... van wat past in mijn portemonnee en wat past bij mij. En uh, ik weet dat toen mijn moeder aan de rollator ging... dat ze in eerste instantie niet wilde... tot ze erachter kwam met een leenrollator even. Want dat is ook mogelijk, hè, dat je hem even voor een periode hebt. Dat dat toch eigenlijk heel erg prettig is. Maar ja, toen heeft ze er wel eentje aangeschaft... die ze mooi vond en die ze prettig vond. Want dat willen we ook gewoon graag. En, uh, dus over het algemeen kregen ze dan een tweede leen. Ze krijgen vaak wel een tweede leven, ja. Want dat is denk ik jou, jouw vraag, ja. ja. En uh, scootmobielen is natuurlijk een ander verhaal. Dat is ook nog wel een voorziening die je uh, uh, vergoed kan krijgen mits je daarvoor in aanmerking komt. En die wordt gemaakt speciaal voor de persoon? Dat da daar zit... zitten natuurlijk wel een, een, een aantal standaarden in. Maar uh, als jij twee meter bent, krijg je natuurlijk wel een andere dan. Ja, ja. ja. Die meneer werkt dat wel. Maar dan heb je gelijk. Dus inderdaad belangrijk dat je punt 1 leert om mee te rijden. En... Ja, dat is ook mogelijk. Hè. De, uh, er zijn ook uh, mogelijke, mogelijkheden om dat ding onder controle te krijgen. Ik vind het knap ingewikkeld hoor. Is het ook. Maar daarom hebben wij ook de mogelijkheid voor mensen... om uh, uh, eigenlijk de hele week langs te komen bij uh, het sociale wijkteam. Hè. Het sociale wijkteam is er sinds begin dit jaar... En die draaien ook loket Zandvoort. En met al dit soort vragen kan je daar gewoon terecht. En dan gaan zij kijken wat voor jou, want het is altijd heel persoonlijk, de passende oplossing is. Hoor je nou ook wel eens opmerkingen van je klanten dat de wegenstelsel niet helemaal optimaal is. Om met een scootmobiel of een rollator door Zandvoort te rijden. Ja. Dat soort opmerkingen hoor ik wel. En die hoor ik ook wel van de collega's van die unie, Want die hebben daar heel veel mee te maken. Maar ik weet ook dat er uh, een ronde geweest is of gaat komen... waarbij ze juist ook naar de kritische punten zouden kijken. Want ik, ik weet dat de beleidsmakers dit soort dingen wel heel serieus nemen. Net als dat, ook al zit je in een rolstoel... wil je bijvoorbeeld ook naar het strand kunnen. Ja. Dus dat zijn ook dingen waarop door de beleidsmakers wel naar gekeken wordt. Van, goh, waar kan je dan wel en niet het strand op? En uh, dat is trouwens ook een mooi bruggetje. En een van de dingen die wij ook hebben staan die dag. Zijn strandrolstoelen. Uh, <lacht> dat zijn van die grote dingen met, met grote banden. Heel veel mensen weten niet dat er op allerlei plekken in, aan het strand. Van die strandrolstoelen staan. En dat je die gewoon mag gebruiken. Nou moet je daar wel een stoere heer of dame bij meenemen. Want die dingen rijden niet vanzelf. En daar moet je toch ook wel even spierballen voor hebben. Maar dan kan het wel. En dan kan je dus ook wel de zee in. Nou wat is geweldiger dan dat. Ja, He, Dus eigenlijk willen we vooral benaderen. Wat er wel kan en niet wat er niet kan. Want wat er niet kan, ja, dat is vervelend. Maar laten we nou blij zijn met wat er wel kan. En ook zorgen dat mensen daar gebruik van maken. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat er van de Segway... is er ook een off-road versie. Ja. Dat is een kopie van de Segway. Die komt uit China. Die ja. heb ik ooit een keer gezien op een advertentie en op een beurs. Ja. Die heeft brede banden. En dan kun je gewoon mee in het zand rijden. Ja, nou, er, uh, er is nog iets anders. Daar moet ik echt mijn bril voor opzetten. Hoe dat, ding. dat is ziezel. dat is nieuw. Dat, dat is echt ook een, een ding met, met een soort van rups. En daar kan je ook overal uh, mee. En dat is ook echt voor mensen die ja, in de rolstoel zitten. En, en uh, ja, daar eigenlijk ook normaal gesproken niet meer op die manier zich voort kunnen bewegen. Dus dat is ook heel geweldig dat je dat dan weer wel kan. Net als Wheels for Freedom. Jij bent je hele leven motorrijder geweest. En je komt in een rolstoel terecht. En je denkt nou dat is voor mij voorbij. Nou dus niet meer. Want een aantal uh, hele enthousiaste heren. Die hebben dus een zijspan gemaakt waar je met je rolstoel in kan. En ik kan jullie vertellen dat daar druk gaat gebruik van gemaakt wordt. is natuurlijk geweldig. En dus die ook... komen ook donderdag. En die komen ook, ja. Ja. ja. Wat ik leuk vind, dat zie ik vaak uh, de duofiets. Uh, naast elkaar op de fiets. Ja. Met één gezonde, meestal een verpleger. En meestal iemand, een vrijwilliger, vrijwilliger. Die dan met iemand gaat fietsen. Klopt, die staat er die dag ook. En die kan ook uitgeprobeerd worden. En dat zijn ook dingen waarvan we zeggen. Van, goh, die, die staan nu bijvoorbeeld op verschillende plekken bij Ami Zouden we daar ook niet wat meer gebruik voor, van kunnen gaan maken. Voor uh, mensen die nog zelfstandig wonen. Maar die wel eens zich op die manier voort willen gaan bewegen. Dus dat zijn ook wel dingen waar we met elkaar over En het is goed, want ze moeten meetrappen. <coughs> ook, maar je komt er ook weer uit. Want de heren thuis zitten, er wordt niemand blij van. Nee, nee. Maar dus, oh, het is name ook bedoeld voor mensen om eens uh, uit huis te komen. Nou, voor mensen om gewoon weer lekker naar buiten te gaan en, en de buurt in te gaan. En op dit moment wordt hier heel veel ingezet voor bijvoorbeeld bewoners van AMI samen met een vrijwilliger. Maar dat kan veel meer dan dat. Dus dat zijn ook zeker dingen waar we met elkaar naar kijken. En um, er start. Ik heb een paar vrienden en die rijden op zijn duwfiets uh, door de maatlijn duinen. Ja, Daar heb je toestemming voor. Nee, klopt. Maar punt, is het niet gewoon een tenen of? Nee, nee maar ze heet een die naast iets. elkaar. Ja. Oké, okay, dat, dat ja. ken ik niet. En, ja. en degene die naast je zit moet meetrappen. Dus dat is nog goed voor de oefening ook. Ja. Ja. En dan zo door de waardelijnduin heen. Ja, nou Prachtig. heerlijk toch. Ja. En uh, nou, een van de andere dingen die we starten... Uh, de 14e, is een rolatorwandelclub. Uh, met je rollator wandelen... is uh, gezellig. En dat is toch een wat ander tempo... dan gewoon wandelen. Dus vandaar die speciale club. Uh, daar is in eerste instantie ook een begeleider... vanuit sportservice bij. Voor mensen die toch ja, wat, wat angstig... en misschien nog wat, wat instabiel zijn. En de bedoeling daarvan... is ook bewegen. Maar vooral ook elkaar ontmoeten. En daarna misschien dat kopje koffie of thee. En dat is ook een van de dingen die we uh, starten. Uh, nou, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat die mensen die dus uh, eenzaam thuis zitten. Dat als ze die eruit gaan. Dat ze uh, lotgenoten ontmoeten. En dan weer tot ideeën worden aangezet. Om wat dingen uit te proberen. En misschien dat uh, ja, uh, gedeeltelijk ja. samen te doen. Of zo. Ja. Nou, het, het, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je eruit gaat. En dat je mensen gaat ontmoeten waarmee je een klik hebt. Waardoor het gewoon weer leuker wordt. Want als jij uh, binnenkort uh, mee gaat doen aan een activiteit in de Blauwe Trem. Want dit is voor ons echt het startpunt. Vanaf uh, eind september gaan we daar allerlei activiteiten starten. Je gaat daar naar een activiteit. Je komt daar iemand tegen waarvan je denkt. Oh die heb ik heel lang niet gezien. Wat leuk om je weer te ontmoeten. Of een nieuw iemand. Dan spreek je er daarna eens mee af om een kopje koffie te drinken. En dat geeft een hele andere impuls aan je leven. En dat is precies wat we willen. Want alleen is maar alleen. We hier even over mobiliteit. Er is in het verleden ook altijd een snelheidsrace geweest. Ja. Handicap race en weet ik veel wat. Klopt, dat die is, is er in, nog. Dit is in Nieuw Unicum. Ja, die, die mobiliteitsmarkt die we nu komende donderdag doen... die doen we ook in samenwerking met Nieuw Unicum. Degene die die dag de, de spreekmeester is... dat is ook Peter van Stijn van Nieuw Unicum... want dat doet hij fantastisch. En een week daarna op de vrijdag, vrijdagmiddag... hebben we gewoon de race op Nieuw Unicum. 22 september. Ja. Maar we vonden het heel belangrijk om nu juist ook in het dorp, midden in het ja. dorp, hier aandacht voor te besteden. En we merken toch dat mensen wat minder makkelijk naar New Unicum toe gaan. Dus vandaar dat we het hier doen. Uh, ik wil ook heel graag Vertel. mensen uitnodigen voor Burendag. Burendag die is op zondag 24 september ook van 2 tot 4 die middag gaan we ook weer open in de blauwe tram ja. en dan zou ik zeggen, alle inwoners van Zandvoort die geïnteresseerd zijn kom kijken hoe het er nu uitziet want er is toch al een en ander veranderd er is een balie, er is een hele mooie grote zaal beneden, waarin van alles plaats kan gaan vinden, kom kennis maken met de blauwe tram, kom kijken wat er allemaal al te doen is maar, kom ook kijken wat je zelf kan want ik heb al een aanbod gehad van een mevrouw die zegt, nou ik wil wel bloemschermen. Workshops geven. Ik heb een aanbod gehad van een meneer die zegt: Ik kan poë uh, poëzielezingen uh, doen. En ik weet dat er ontzettend veel getalenteerde uh, uh, zandvoortes rondlopen. die van alles en nog wat kunnen. Meld je, kom langs. Gaan we kijken of we daar een activiteit van kunnen maken. Want wat is er leuker dan wanneer het vanuit de mensen zelf komt? Wanneer is het? En herhaal nog een keer: Zondag 24 september van 2 tot 4. Is iedereen. In de Blauwtrem. Vroeg gratis. Ja, natuurlijk. Koffie staat klaar. En kom dan gewoon kijken in die blauwe tram wat je er wil doen. Als vrijwilliger, als deelnemer en vaak als allebei. Want dat zien we in, in Noord, bij ook ook. De ene dag is iemand uh, uh, vrijwilliger, gastvrouw bij kom je ook eten. En de andere keer is iemand deelnemer bij een beweegactiviteit. En zo hoort het ook. Nu zijn de luisteraars die dat niet allemaal zo snel hebben kunnen opschrijven. Kunnen ze dat op hun website bekijken? Ja. ja. Dat uh, is uh, de activiteiten van Ook Zandvoort zijn terug te vinden op Ook Zandvoort. De blauwe tram heeft nog geen website, maar wel een Facebook-site. Maar als iemand denkt, ik wil er meer van weten en ik ja. heb het niet kunnen volgen, dan zou ik zeggen, bel pluspunt even. En nummer is? Uh, 5740330. Nou, dan weten we dat allemaal. 5740330. En komt allen, komende donderdag 14 september, tussen 2 en 4, naar dat plein. De mobiliteitsmarkt. Ik weet niet of ik kan, maar uh, ik ben benieuwd. Ik denk dat ik jou thuis door de belbus ga laten ophalen. En dan zie ik het filmpje wel verschijnen. Precies, in precies. In dit. <laughs> ik denk dat dat een goed idee is. Nou, dankjewel. Enorm bedankt. En uh, we gaan je volgen. Fijn. Bedankt Dank je, dat dankjewel. ik hier mocht zijn.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 snel vrij naar de zin. En dat, was, met, uh, ja. en dat was het nummer Topstars met de, met de sneltrein naar Zandvoort. Want ja, we zitten in Zandvoort en we hebben de mobiliteitsdag uh, aankomende. Dus. En, en, en we zitten met een topper tegenover ons. Ernst Brokmeijer. Goedemorgen heren. Goedemorgen, Goedemorgen Ernst. Ernst, we hebben een heleboel te vragen. Oh jee. Nou, waar zullen we mee beginnen? Hoe is het afgelopen seizoen geweest? Nou, toevallig heb ik vanochtend maar ook even de cijfers erbij gepakt, hè, want die zeggen vaak het meest. En, en dat bevestigt wel een beetje het beeld. We hebben een heel mooi seizoen gehad, voor ons, qua werkzaamheden. Uh, maar toch ook een iets rustiger seizoen ten opzichte van voorgaande jaren, tot nu toe. En dat heeft natuurlijk vooral mee te maken dat in die, uh, ja eigenlijk wat normaal de topweken zijn, zomervakantie, dat het, nou ja, ik zou niet zeggen slecht weer was, want het was op zich heerlijk, maar dat het toch niet die 30 graden dagen zijn dat er uh, 100.000 mensen op het strand liggen. En dat zie je ook meteen terug in onze cijfers, dus iets minder kleine EBO. Iets minder zoekgeraakte kindjes. Maar over de hele linie... Daar uh, praten we over zoekgeraakte kinderen. Nou ja, zoekgeraakte kinderen zowel gevonden als gezocht zijn er zo'n 120 op dit moment. Voor het hele jaar. Dat is nog best een groot aantal. Ja. En in totaal hebben we zo'n uh, 4, 4500 inzetten gehad gedurende het jaar. En dat Loopt van splinter tot aan iemand die onwel wordt en alles wat daartussen zit, zowel op het water als op het strand. jaren daarvoor zaten we zo rond de 500. Dus dat is niet veel minder, maar je merkt inderdaad toch, ondanks het aantal uren, die wel gelijk zijn, de hele zomer, elke dag bij de posten open, dat de daadwerkelijke inzet, doordat het iets minder stralend weer is geweest, dat dat iets minder is. Was er een hoogtepunt bij waarvan jij zegt van nou, dat was nou echt een leuke inzet? Nou ja, als ik dan persoonlijk kijk, we hebben in het duingebied een ongeval gehad met een, met een parapenta. En dat is iemand die uh, vliegt. Die had een, ja, een ongelukkige manoeuvre in die dag ja. op het duin. Um, um, en ja, dat was vooral de uitdaging. Hè. Midden tussen Zandt en Noordwijk, boven op een duin. Dan ja, kan je niet met de auto komen. Dan kan je niet met de ambulance komen. Dus ja, dat, dat is wel Um, ja, een uitdaging voor zowel de rensbegeleiding samen met de KNRM en de ambulance dienst om dan te kijken hoe krijgen we iemand daar eh, zo snel mogelijk en op een goede manier weg dus dat, dat zijn wel uh, yeah, uh, hoe, hoe casussen dan, hoe, hoe is het afgelopen met die uh, uiteindelijk is daar uh, besloten om toch de traumahelikopter voor te laten komen ondanks dat qua verwondingen dat misschien niet nodig was geweest heb ik begrepen uh, maar ja, qua logistiek was dat de makkelijkste manier want die kon wel bovenop dat duin landen en ja. dus op die manier wordt dan uh, met de andere hulpdiensten gekeken wat wat kunnen we doen als ik aan mijn runners begrijp. Denk, denk ik aan strand en de zee. Ja. Maar ik hoor steeds vaker ook het fietspad naar Noordwijk... Uh, jullie ja. inzet is geweest. Dus jullie doen ook nu het achterland? Nou, in basis doen wij dat niet. Um, he, dus voor ons is echt het strand en de zee onze prioriteit. Uh, maar we hebben natuurlijk ook afspraken met de veiligheidsregio. Uh, wij hebben het gelukt dat wij over uh, zeer goede 4x4 voertuigen beschikken. En we zien dat toch een, een strook kust en dat is ongeveer inderdaad vanaf het fietspad naar zee, en er zit een paar honderd meter duingebied tussen, uh, ja, dat het soms toch onze assistentie wordt gevraagd, omdat men daar niet zo goed uit de voeten kan. Uh, het proberen, terrein niet kent waarschijnlijk. En het terrein niet kent. En, nou ja, we, we proberen daar wel steeds afspraken over te maken, en ook wel vinger aan de pols houden Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we straks uh, heel land als verzorgingsgebied hebben, en, dat willen we niet, dat kunnen we niet, en onze expertise ligt echt op dat strand en zee. Maar we ook als er echt een, een calamiteit is uh, ja dan, dan stel dat hier voor de deur iets gebeurt dan zeg je niet ja dit is de verharde weg, we draaien ons hoofd om en we doen niks. Dus dat, dat is een balans die we zoeken met de andere hulp, uh, hulpdiensten en uh, nou ja het afgelopen jaar zijn daar weer hernieuwde afspraken over gemaakt maar het komt voor dat we inderdaad ook uh, ter assistentie uh, op dat gebied tussen Zandert en Noordwijk worden gevraagd. Kortom een tevreden terugblik op het afgelopen seizoen. Ja ik denk uh, een zeer tevreden terugblik. Uh, Hard gewerkt door al uh, onze jongens, meiden, man en vrouw op het uh, op het strand. Uh, ook aan de opleidingenkant uh, uh, wordt kaart gewerkt. We hebben vorige week de examens van onze uh, ja, ik zou zeggen, uh, junior jeugdleden gehad. De toekomst. De toekomst. Ja, dus... hè, twaalf uh, jongens en meisjes die examen hebben gedaan. Uh, allemaal geslaagd. Uh, morgen zullen de, uh, ja, de, de, de ouderen en de volwassenen examen doen. Dat zijn er zestien. Die gaan uh, een van de diploma's in de lifeguardlijn halen. Nou, dat is toch ook een enorme groep. En dan eind september begint het zwembad weer. En dat zit vol. Dat zit. Uh, en dat echt met, met pijn in ons hart hebben we daar uh, de afgelopen twee, drie jaar was dat al heel lastig. Uh, maar een beperkt aantal uh, badwater. En je zag de animo steeds toenemen. Dat is aan de ene kant heel positief. Hè? Want hoe meer kinderen wij uh, het, het zwemmen en redden kunnen bijbrengen, hoe beter. Hoe, hoe maar het nou, moet wel veilig zijn. Hoe komt het nou dat het uh, stijgende lijn heeft? Nou, ik denk een aantal redenen. Uh, ik denk, als ik kijk naar de, heel veel ouders die in het bad rondlopen, dat zijn toch vaak uh, uh, nou, ouders die zelf gezommen hebben toen ze kind waren. Nou, die krijgen weer kinderen en die denken, goh, ik heb hartstikke leuk tijd gehad in het zwembad. Of misschien ook wel op het strand. Mijn kinderen wil ik ook op, uh, op zwemmend redden doen. Dat is het één. Het tweede is uh, dat het er ook de afgelopen jaren veel landelijke aandacht is voor waterveiligheid. Hè. We hebben uh, helaas in het land een aantal verdrinkingen gehad. Ook dit jaar weer. In recreatieplas. En dan zie je toch vaak de krantenkoppen. Leer je kind goed zwemmen. Uh, uh, uh, nou ja, uh, uh, maak ze water, uh, watervrij. Uh, het schoolzwemmen wat natuurlijk eraf is. Dus je ziet dat gelukkig in Zandvoort, voor zover wij een beeld hebben, toch de meeste ouders dus een kind wel een A-diploma laten halen, soms een B, maar dan ziet ze hebben, god, we willen eigenlijk toch dat dat kind wat vaker zwemt, hey. De range gaan is een goede optie. Um, en, en als laatste. Um, en dat is denk ik wel ook lokaal. En dat zie je ook in andere kustplaatsen. He, de, de lokale range is toch vaak in beeld. Uh, um, um, kantartikelen Men ziet het op het strand. Uh, en denkt, goh, het is een leuke manier. half uurtje in de week om mijn kind ook met zo'n club kennis te laten maken. Dus ik denk dat het een combinatie is van al die maar vol. aspecten. Ja, vol, vol. En dat betekent dat we echt. En, en ik weet dat onze instructeurs, die, die liggen daar bijna wakker van. Hebben moeten zeggen, we kunnen geen uh, nieuwe instructeurs instroom hebben dit seizoen. Dat betekent dat iedereen die vorig jaar zwom, niet mag blijven zwemmen. Maar uh, dit jaar eenmalig uh, geen nieuwe instroom, zodat we iets meer lucht gaan krijgen. Uh, en het gewoon ook leuk blijft. Hè. Je kan wel honderd kinderen in een baan zetten. Dat is voor de kinderen niet leuk. Voor de inspecteurs niet leuk. is ook niet veilig. Uh, dus vandaar dat we ja, uh, dat besluit uh, hebben moeten nemen. Kortom, succes bij de rennes Ja, op, op, uh, op, op dat vlak uh, succes. En uh, nou ja, ook nu uh, naar de winter toe. Uh, en je ziet de komende weken gaan we langzaam afbouwen. We gaan ook een aantal cursussen weer beginnen uh, en dan gaan we eigenlijk al voorzichtig vooruitkijken naar uh, het seizoen van 2018. Daar heb je een renningspos voor nodig. Ja, uh, bij voorkeur twee. Ja, en dat komt volgende week in de commissie. Ja. Niet voor het eerst, overigens, dat is iets wat al volgens mij al twee jaar uh, op de agenda staat. Uh, uh, het is geen geheim dat, uh, nou ja, mensen twee reddingsposten hebben, waarvan er één uh, in zeer slechte staat is, en de andere, nou ja, toch ook uh, uh, wat slechter aan het worden is. Welke post is in slechte staat? Ja, Post, post Zuid. Uh, dat toevallig ook Ernst Bornee, to Toevallig wel, ja. ja. Uh, en ik herinner me dat 24 jaar geleden jij hem met Onno en Martine geopend hebt. Ja, ik weet niet precies of dat 24 jaar geleden is. 1993. Oké, okay, 1993. Dat is uh, lang geleden. Ja, <laughs> um, ja die, die is toen, um, um, um, zoals het helemaal heet, gerenoveerd. Dat betekent dat de onderkant het gebouw is blijven staan en de bovenkant vernieuwd is. Dat had toen ook al te maken met eisen van Rijnland en ja. andere eisen... waardoor volledige herbouw gewoon niet mogelijk was. Dat had twee nadelen. Eén betekent dat dat er volledig van en onderkant, dus niet 24 jaar oud is, maar veel en veel ouder is. Um, en daarnaast, doordat er toen de tijd op het bestaande fundament gebouwd moest worden, dat het gebouw ook niet groter kon worden. En dat betekent dat het een vrij klein gebouw is, overigens wel een heel gezellig en sfeervol gebouw, maar waar een hoop faciliteiten niet of uh, matig aanwezig zijn. Hè. De kleedhokken zijn echt uh, één bij één. Uh, er is maar één douche, er is één toilet. Um, en dus die combinatie: het gebouw heel slecht, de fundering nog veel slechter. Uh, hebben we al een aantal jaar geleden ervoor gezorgd dat uh, wij aan de bel ben getrokken bij de gemeente. Nou, wij snapten toen ook, hè, de, de financiële tijden waren op dat moment nog wat lastiger. Um, er was gewoon niet zo heel veel ruimte. Um, maar uiteindelijk heeft dat geresulteerd in uh, ook um, een aantal vragen van partijen die ons uh, goed gestemd zijn. En volgens mij, voor zover ik ja, de in. afgelopen um, jaren hoor is dat gedragen door de vo volledige raad. En is eigenlijk besloten, er moet gekeken worden naar vervanging van de gebouwen. Waarbij Post -Zuid, um, ja, eigenlijk de, de hoogste prioriteit krijgt. En komt er dan een, een, een stenenpost of wordt het weer hout? Voor zover ik weet is dat nog iets wat allemaal open ligt. Um, er is uh, besloten dat uh, er, er nieuwbouw moet komen. Daar is ook al een half jaar geleden, denk ik, uh, in de financiering ruimte voor gemaakt. Er is dus een bedrag gereserveerd voor een voorbereidingstraject en nou ja, een raming van wat dat initieel zou moeten kosten. Um, en we zijn nu eigenlijk in de volgende fase, waarbij de details ingevuld gaan worden. Dat betekent dat wij als reddingsbrigade uh, de afgelopen periode uh, ja, ons uh, uh, PVE, plan van eisen hebben opgeleverd. Hè. Wat moet er nou in die reddingspost zitten? Dat is puur wij zeggen, op papier een lijst met, we moeten een EBO hebben, we moeten dit Haven. Er, er moet een ruimte zijn waar we kunnen communiceren. Nou, wat zijn nu zaken, en dat is op zich ook niet spannend, want dat, ga naar een reddingspost in Nederland, je kan het lijstje zo maken, maar wat zijn nu de minimale eisen waar zo'n gebouw aan moet voldoen? Uh, een, een, een, een voorzichtige schatting van hoeveel meter dat is, hè? hoe groot moet nou een uh, EBO-ruimte zijn, of hoe groot, hè, zodat er een beeld ontstaat van wat voor soort gebouw moet het zijn. Um, nou, dat wordt met de bouwcommissie, daar is binnen de gemeente ook overleg mee, um, wordt nu de volgende stap gezet. En dat is inderdaad het omzetten naar een gebouw. Um, maar wat voor materialen, hoe dat eruit gaat zien, hoe dat, dat is echt de, de stap die nu gezet gaat worden. locatie. Ja, nou, dat, uh, dat, dat is natuurlijk een tweede punt. Um, uh, het huidige gebouw staat uh, uh, nou, eigenlijk uh, half op het duin. Um, um, wat ik al zei, dat was 24 jaar geleden al een probleem. Dat is het nog steeds. Hè? Er zijn gewoon landelijke eisen voor wat er waar gebouw, mag worden, uh, ook gezien de, de, nou ja, de grove inschatting van wat het qua ruimte um, um, benodigd is. Uh, dus er is een voorstel nu om het gebouw um, uh, iets te verplaatsen, iets uh, in noordelijke richting naar het kavel direct naast de renningspost, uh, en om daar een, een nieuw gebouw neer te zetten. En dat is nu wat ligt. Dan zit je misschien wel met de aan- en afvoerwegen daar naartoe. Nee, want de oprit, uh, ja, nu is de oprit uh, aan de ene kant van het gebouw, het zou betekenen dat de oprit aan de andere kant van het gebouw loopt, want die oprit die is er, dus dat is geen geen probleem. Um, maar hij komt dan niet half in een duin te staan? Nee, op dat zou dan echt volledig op het strand zijn. Dat is wat wij nu begrepen hebben. Maar het is een permanent paal. Ja. Dus ja. je moet wel onderheien. Ja, dat zal moeten voldoen aan alle eisen... Die, die voor de vaste bebouwing gelden. Klopt. Maar ik kan me nog herinneren van foto's... van uh, zo'n 30, 40 jaar geleden... dat de post ook op het strand stond... dat hij met uh, stormen en wind... helemaal onderstoof. Um, Tot aan het dak toe. Ja, dat, ja dat, en dat, dat is natuurlijk altijd. Dus ik moet zeggen, als je nu kijkt naar de vaste paviljoens die er staan. We, hebben natuurlijk, we kunnen natuurlijk al een paar jaar uh, goed kijken naar de watersportvereniging die naast ons staat. En dat gebouw staat ook op het strand. We hebben een aantal andere vaste paviljoens. Dan heb ik het idee dat dat uh, nou ja, door de bouw van de gebouwen en de maatregelen daaromheen, dat dat wel meevalt. Dus ik moet zeggen dat, uh, voor zover ik nu kan zien, we daar niet heel erg bezorgd over zijn. Je uitzicht wordt in ieder geval wel beter, want je zit nu op de reddingspost. Als je naar het zuiden kijkt tegen de watersportvereniging te kijken. Ja. Nou ja, ook dat, ook dat zijn natuurlijk vragen die, uh, die, die wij hebben neergelegd. En ook nou, zeg maar in ons uh, lijstje van wensen en eisen hebben we gezegd. Van, ja, het uitzicht is belangrijk. Daarvoor hebben we ook die posten nodig. We hebben 9 kilometer strand in, uh, in Zandvoort. Um, um, daar willen we zoveel mogelijk zicht op hebben. En we weten ook wel met alle bebouwingen dat het nooit 100% zal zijn. Maar het moet toch wel heel erg in de buurt komen. Dus dat zijn wel zaken waar we, nou, die we hebben neergelegd. Want dat is voor ons echt belangrijk. Het uitzicht en de manier waarop we toezicht op het strand kunnen. Oké, okay, volgend jaar nieuwe post? Um, nou ja, ik heb begrepen dat als het aan, aan de wethouder ligt, dat er uh, voor volgend seizoen een nieuwe post staat. Uh, als ik kijk naar uh, binnen onze club, een aantal mensen die daar uh, in, vanuit, vanuit de reningsbegaarde bij betrokken zijn, dan, uh, ja, dan wordt die intentie gedragen. Uh, ja, of het dan begin van het seizoen zou worden of het eind van het seizoen. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Het heeft natuurlijk met allerlei andere aspecten te maken. Vergunningen, ontwerp, uh, dat soort zaken. Uh, de meewerktheid van de, van de raad. Uh, dus of het echt uh, uh, nou ja, begin van de zomer wordt of het eind, dat weten we niet. Maar ja, ik heb goede hoop dat, uh, dat men dat gaat houden. Kijk, als die oude post ja. nog even blijft staan... En die nou ja, precies. Gebouwd, precies dan dat, dan dat, is er natuurlijk geen... Nee, uh, uh, maar ik, ik, wij zijn in ieder geval blij dat, dat vanuit uh, wethouder Tonen en de gemeente echt die intentie uitgesproken van hè, we hebben echt ingezien, dit moet gebeuren um, um, nou, toevallig een aantal weken geleden gaat er weer een treedje kapot in de trap, nou je moet niet aan denken dat iemand daarop loopt en er doorheen zakt de, het, het, wordt gewoon, um, nou, het wordt gewoon kritiek, die, uh, kritiek. Ja. Um, we hebben het gered, ook dit jaar weer um, maar we zijn heel blij dat de gemeente en andere partijen hebben gezegd, uh, nee, we gaan ervoor en ergens in 2018 hopelijk aan het begin van het seizoen, staat er een nieuw gebouw maar is, is, het is nou, uh, voor het voor 9 kilometer strand. Is dan twee posten. Is dat wel voldoende? Ja. Want van die 9 kilometer. Is natuurlijk een deel. Wat wij noemen het natuurstrand. Als je kijkt voorbij het Naakstrand. En ook een stukje richting Bloemendaal. Wat we samen met de collega's van Bloemendaal doen. Dus de nadruk van ons werk ligt echt op dat centrumgedeelte. Nou, Dat is een kilometer of... Uh, vier, zeg ik even uit mijn hoofd. He, met aan de ene kant een post ongeveer op de helft... en op, aan de andere kant. En Dat betekent dat die dekking goed is. In he. het midden nog de EBO-post rotonde. Wat ook hele belangrijke ja, ogen en oren voor ons zijn. boten. Heb je. Ja, ja. Dus uh, nee, op zich is dat voor uh, de manier waarop wij opereren... het overzicht, um, de aanloopfunctie die we hebben. Want uh, vaak denken mensen, ja, zo'n reddingspost, uh, daar zitten mensen. Maar uh, we zijn ook vaak een halve VVV, uh, vraagbaak, uh, gevonden voorwerpenpunt... Nou, ja, alles wat erbij komt kijken. Uh, denk ik voor een badplaatsersantwoord dat, dat dat twee niet, uh, nou, ja, niet te veel is... maar zeker ook niet te weinig. Het wordt ja. wel de vierde post, blok Blokmeijer. Uh, nou, dat weet jij denk ik misschien wel beter dan ik. Dat... Uh, dat uh, het is je familie. Ja, daarom. Het is een vier. Ik dacht nummer drie. Maar, eh, vier? Nou, vier. Uh, dat, uh, we hebben natuurlijk nog 53 ertussen. Ja, die ben ik even vergeten. Dan wordt het nummer vier. Ja. Mag je hem weer openen? <laughs> nou ja, dat weet ik niet. Hè. Ondertussen zijn er uh, binnen de familie, uh, takken ook. Uh, ja, maar er zijn ook al kleinkinderen. Die dan wel geen brok meer eten. Maar wel direct uh, na- of achterkleinkinderen. Dus uh, nou ja, we hebben nog tijd genoeg om daar met z'n allen over na te denken. Eh, uh, uh, volgende week zaterdag wordt het uh, feest gevierd van de Koninklijke Bonds. Tot het redden ja. van drinkelingen, Zoals het officieel heet. De Rennerspigade is Nederland. 100 jaar bestaan. 100 jaar bestaan. En Dat uh, wordt gevierd waar? Ja, dat wordt gevierd in Duinrel. Uh, even als achtergrond. De Zandvoort bestaat 95 jaar. Maar er waren dus vijf jaar eerder al uh, een aantal verenigingen. Waaronder Haarlem, uh, Den Bosch. Uh, die met elkaar bedachten. We moeten een bond oprichten uh, voor het redden van Drenkelingen. Uh, 100 jaar. Dat wordt gevierd in Duinrel. Uh, een landelijke uh, activiteit. Dus eigenlijk uh, leden van alle verenigingen zijn uitgenodigd... om daar kaartjes voor te bestellen. En er komen veel mensen? Daar komen veel mensen. Een bijzondere dag. Koning uh, Willem-Alexander zal erbij aanwezig zijn. En uh, ook vanuit Zandvoort zullen daar een aantal mensen aanwezig zijn... die uh, nou ja, gedurende de dag uh, een, een mooie taak hebben. Er zijn demonstraties, er is oud materiaal te zien... Uh, en een aantal officiële handelingen. Dus uh, wil je daar nog bij zijn uh, en ben je lid... dan kun je naar uh, duinrel.nl slash zoiets. En daar staat alleen over uh, nou ja, uh, het bestellen van kortingskaarten en uh, het aanwezig kunnen zijn. We wensen jou erg veel succes en blijf rustig. Tuurlijk, dat doen we altijd. Oké, okay. dankjewel. dankjewel. Oké, okay, tot ziens. over Hilly Jansen. En Hilly, welkom in het programma. Dankjewel, goedemorgen. Graag gezien gast. Ja. En uh, hoe gaat het in het museum? Nou, het is hartstikke, hartstikke druk. We hebben natuurlijk net de Hollandse meesters uh, uh, achter de rug. De zandsculptuurroute, daar waren wij in opgenomen. Alleen, wij hebben inmiddels weer een wisseling gehad. En dat is de Lotus tentoonstelling. En die doet het ook heel erg goed. Dus we blijven het druk houden. Ondanks ook nog de verzelfstandiging. Ja, want hoe staat het daarmee? Uh, 1 januari moeten we echt los van de gemeente. En uh, nu zijn we achter de schermen met van alles bezig. Maar dat moet echt. Dat is Dat moet. Ja, ja, ja. ja, we hebben een uitstel gehad van een half jaar. En uh, dat hebben we ook echt nodig... Om om dingen op te ruimen, om juridische stukken voor te bereiden. Ja, alles op de rit om een zelfstandig bedrijf te worden. En om op te ruimen, komt meteen de kunstcollectie in de ja, kelder een mooi bruggetje. naar boven. Ja, ja. <laughs> nou staat niet alleen maar in de kelder hoor. Ook op zolder hè? Het stond echt overal. De zolder van het gemeentehuis. Ja, en in het depot van het museum. En dan hebben we hele grote kasten en die staan boorden, boorden vol. En die gaan we nou een beetje leegmaken. Maar je, je praat nu alleen over de schilderijen uit de BKR-regeling. Voorlopig hebben we het over de BKR. Ja. Want er zijn in de afgelopen 20, 25 jaar ook gebruiksvoorwerpen ingeleverd ja. in bruikleen. Ja. Maar dat is nooit geadministreerd. Ja, jawel, we hebben, een ja, we hebben een, een fantastisch groenboek. En we hebben ook nog bruikleenovereenkomsten. Maar dat is een ongelofelijke berg om uit te zoeken. Ja. Uh, de grootste moot is toch Genootschap Oud-Zandvoort. Uh, de Bomschuitenclub en de BKR-collectie. En dat, heeft, dat zijn bruikleenovereenkomsten het uh, genootschap en uh, wat ik net zei. Ja, dat moeten we ook weer in kaart brengen. Want ondertussen zijn de dingetjes weggehaald. En er is weer wat bijgekomen. Ja, hebben we dat allemaal geadministreerd niet? Het is, uh, het is heel lastig, want ik weet nog dat uh, vroeger toen we het gezondheidscentrum hadden en het uh, van uh, ja. Ansepaard ja, wat schilderijtjes had gekregen, maar die wilden we toen, toen we in het bestuur zat uh, tentoonstellen, ja. werd dat uitgeleend aan het ja. gezondheidscentrum. Ja, het gezondheidscentrum gaat weg, schilderijtjes ook weg. Ach. Dus ja, dat ja, er markt... gebeuren allemaal hele rare dingen, maar we proberen zoveel mogelijk in kaart te brengen en het weer zuiver te maken en terug naar de basis. Nou kan ik me voorstellen, want ik, ik zat toen in de gemeenteraad, dat die BKR-regeling er was. Eh, we moesten elk jaar 3000 uh, gulden in een pot stoppen van een regionaal, uh, toen hadden we nog uh, Kennemer-raad. Uh, uh, en dan was er een commissie en die kocht dan werken aan die in Haarlem eerst tentoongesteld werden en die ja. 3000 gulden moest op. Zo. Er kwamen schilderijen naar Zonvoort wel zo verschrikkelijk... Eén schilderij kwam in de raadsvergadering, werd toegesteld door Jelle Atma Een wit doek met een kaartje erop geplakt. Een retourtje Haarlem-Zandvoort. En dat moest duizend heeft dat gekost. Dat is bijna absurdisme. Ook kunst. Ja, je zei het verschrikkelijk, maar je bedoelde mooi of lelijk? Nee, verschrikkelijk dat dit soort dingen werden aangekocht. Ja, nou goed, dat staat dus ook allemaal in die kasten. Dit soort dingen. En dat moet verkocht worden? Nee, wij verkopen het het niet. Wij dragen het over. En, en met een mooi woord heet dat ontzamelen. Um, er is een stichting erfgoed, uh, onterfgoed. Ja. En die doet dat voor heel Nederland. Die doet dat voor musea, voor gemeentehuizen, voor provinciehuizen. En die weet precies wat die ermee moet doen. En uh, zij komen alles ophalen. En dan gaat dat via de Koninklijke Weg, uh, wordt dat in een depot gedaan. En daar mag men de mooie werkjes uh, meenemen. Voor een redelijke prijs. En de dingen die onverkoper zijn? Uh, dat hebben ze. Als er maanden later nog niet verkocht is. Dan is er een soort cultuurbank. Dat is de voedselbank voor cultuur. En ook mensen met een, uh, een kleine portemonnee kunnen dan wat kopen. En desnoods, ik ben zelf kunstenaar. Doe je er gesso overheen. En dan ga je opnieuw schilderen. Wat doe je er overheen? Gesso. Wat is dat? Dat is een, uh, een preparatiemateriaal. Daarna kan je weer schilderen. Dus je kan altijd nog Het wat materiaal ja de rembrandt ja. deed dat ook oh. ja als je als je niet veel geld hebt en je hebt een doek nodig dan ga je er ook naartoe voor een paar ja, maanden ja ja ja oh dan komt het toch nog een beetje goed alles komt goed <laughs> hergebruiken maar goed er gaat dus veel weg ja en, maar, maar om nou te zeggen, het levert geld op? Nee. Nee, want er werd ook nog. Ik heb in 2015 een bmw advies gemaakt hiervoor. En toen hadden we alternatief aangedragen. van we kunnen ook nog een veiling ermee doen in Zandvoort. En alle Zandvoorters mogen komen kijken. Maar dat een veiling kost vaak meer. als dat het oplevert. En stel je voor dat je 20 werken verkoopt. voor uh, twee tientjes. en je hebt de rest hou je over. En het heen en weer gesjouwd. Dus ik dacht van, laten we het dan maar in één keer doen. En dat je het zuiver houdt, want uh, één wil dat padeltje hebben, wat ik niet eens een padeltje vind, maar goed. En dan moet ik die achterhouden. En nee, laten we dan alles doen. En dan kan je bij wijze van spreken met de busje naar Eindhoven gaan en dan zeggen van, nou dan gaan we daar uh, mooie dingen uitzoeken. Het hoeft niet. nee Naar Eindhoven of de stort? Nee, de stort vind ik, vind ik een heel groot woord. Want er is altijd nog wat, wat van te maken. En uh, nou, wat, wat ik zeg, niet het doek, mooi vind, het doek vindt kan je een ander. Het gebruiken. En het doek kan je bijvoorbeeld. ook Bijvoorbeeld. En, en uh, je kan het bijvoorbeeld opnieuw inlijsten met een mooi paspartout, Dan ziet het er alweer veel mooier uit. Maar als je dit nou zo hoort, dan, uh, dan, dan begint mij in mij op te komen... dat de BKE-regeling, hoe die vroeger was... nou niet de meest ideale regeling was. Ja, nou, voor die tijd... Ja, dat zal wel een tijdsbeeld zijn. En we hebben afgelopen winter hebben wij de DNA-tentoonstelling gedaan. Want wij wisten dat we dit gingen doen. ik denk heel zandvoort, we zijn transparant... we halen alles uit de kasten en dit is het. En toen hebben wij een onafhankelijke kunstcommissie erbij gedaan. En daar is lid van... Roland van Tetterode. Die heeft zelf vroeger gebruik gemaakt van de BKR-regeling. Ja, Bijstand. Ja, in vorm van. Ja. En dan kan je weer uh, materiaal mee kopen of je huur mee ja. betalen. Dus er is niks mis mee. Nee. Uh, maar dan hoor je toch ook van, ja, het is niet veel waard. En als je het naar de veiling brengt, moet je blij zijn als het 25 euro oplevert. Wil je dat als kunstenaar van jouw werk? Want dat, dat degradeert ook de waarde op de markt. Ja. Ik wil ook mijn schilderij niet op markt plaatsen zien, dan vernietig ik het liever. Ja. Maar dan wil ik zelf wel de baas zijn. Ja. Nee, dat is, dat is een feit. Dat, uh... Ja. En maar die Willem echt, de Winter... Die, heeft, die was dan voorzitter... Van die, van die commissie. En ik zeg, wil je heel erg je best doen... en zit er dan niet één pareltje bij. <laughs> nou, ging die weer een rondje lopen. Nou, mevrouw Jansen. Echt niet. Dat ook niet? Nee. Het is gewoon niks meer waard. Er, is natuurlijk, er komt natuurlijk heel veel op de markt. Want we gaan allemaal het nieuwe werk doen. We zijn thuis en we zijn met allemaal met een laptopje bezig. Bijvoorbeeld wij gaan straks over naar de gemeente Haarlem. Daar hangt geen één schilderijtje dat je mee kan nemen. Het is allemaal van tevoren geregeld. Dus ja. niks persoonlijk meer. En dat zijn ook andere grote bedrijven die kleiner gaan werken of het nieuwe werken beginnen. Nou, werden die schilderijen, die werden aangekocht in de BKR, die werden ook geplaatst in scholen en dergelijke. Uh, ben je die ook aan het inzamelen? Daarvoor. Nou, ik heb daar helemaal geen zicht op. Oh. Uh, wij hebben een lijst. We hebben bij het uh, museum hebben de Adlip. En daarin staat alles wat we bij elkaar konden vinden. En volgens mij is dat het. En wat er in het verleden gebeurd is, daar kan ik niet over oordelen. Ik ben nu drie jaar uh, daar een beetje de manager. En wat daarvoor is gebeurd, dat kan ik echt niet meer achterhalen. En misschien komen er nog werken. Ik heb de vorige keer een foto gezien uh, van hand en er stonden vier tonbrekers bij de stort. Dus ik zeg, halen. Dan gaan we die halen. Die stonden echt bij de, bij de vuilnisbak. Nou, op het moment dat we ze wilden halen, waren ze weg. Ja, wat kan ik daar nou aan doen? Ik je ja, ja. niks aan een, hoe... Waren ze wel van de gemeente? Misschien waren ze wel van familie of van een vriend die wat gehad heeft. Dus dat is een klus. Ik heb deze klus ook drie jaar voor me uitgeschoven, hoor. Oh, het, het wordt zo'n klus Maar goed, het moet nu gebeuren Ja, want als het fout gaat, dan krijg je de schuld natuurlijk Ja En dat is natuurlijk niet eerlijk, want jij bent er drie jaar pas Ja en wat daarvoor gebeurd is, is natuurlijk heel veel. Het museum bestaat natuurlijk al veel langer dan drie jaar. Ja, echt wel. Ja. Maar daarvoor heb ik het ook ja. laten zien. Even jongens, kom kijken, dit zijn de, de, de, de dingen die wij in, uh, in de depots hebben. Daar zit niet de, de kerncollectie in. De kerncollectie zit meer in een koekoek of een hulk. En, en die koesteren we ook. En we hebben prachtige pentekeningen. Alleen doordat je zoveel hebt, komen die pentekeningen in het gedrang. Ja. Dus laten we nu plaatsmaken. Voor de echte juweeltjes. Er is ruimte over. Nou, dat valt tegen, Pieter. Oh. Ja, er komt altijd maar meer bij. We moeten ook strenger zijn in het aannemen van dingen. Want af en toe heb je iets in je hand dat je denkt: van, ja, dat heb ik net in die uh, tweedehandswinkel ook gezien. Dus we moeten echt naar de basis toe. Wat is uniek voor Zandvoort? En heb je dan tien van die borden? Of nemen we twee van die borden? Of kopjes? Of van het kinderhuis? Of wat dan ook? We moeten veel strenger zijn in het aannemen van. Ja, maar ja... Het is moeilijk als iemand zo komt met iets ja. liefdevols en dat je dan zegt nee, ik wil het niet. Nee, maar er komt vorige keer iemand die zegt ik heb uh, oude het Meuwen t-shirts van de voetbal. En ik denk nou fantastisch, maar liever niet. En dan dus is het ook nog zielig om te zeggen van dat we het niet aannemen. Ja. Er is meer voor in de 14e kost bij de voetbal. Ja. Nou, maar wat, wat zeggen ze daar? Hoe reageren ze daarop? Gaan we naar het museum. Wij willen het ja, niet hebben. Daarom. <laughs> ja. Ja. Nou hebben we Open Monumentendag ook nog vandaag. Ja. Doet, doet het museum daar ook nog een rol in? Nou, het heeft uh, een tijd plaatsgevonden in het museum, maar ze zochten meer ruimte. Dus uh, ze zitten nu in de krocht en dan ga ik zo even naartoe. Ja, en ook de protestantse kerk is open. Ga ik ook naartoe. Dat is het oudste ja. monument van Zandvoort ja. uit 1300. Ja. En er is ook een dia-show en uh, rondleidingen en dergelijke. Nou, we hebben heel veel monumentale gebouwen. Ik zou heel ja. graag uh, daar meer mee willen gaan doen hoor. Oh, dus nou, misschien heb je straks tijd. Wel nou, ja. ja. <laughs> dan gaan we een route maken. En uh, we, we hebben prachtige buitenbeelden natuurlijk ook. En dan alle monumentale panden van Zandvoort. En daar moet allemaal wat gebeuren. Ik denk ja. dat dat... En er is zoveel te zien. Ja. 14 dagen geleden hebben we hier de zwembond rondgeleid. Oude mensen van 80 jaar. en Leuk. Door Ankie hier... Uh, ja. Oud Zandvoort laten ja. zien. En die mensen genoten. Ja. Er is zoveel te zien in Zandvoort. Ja. En dan het verhaal erbij. Ja, precies. We hebben met Freekveld. Freek weer de Oud Zandvoort wandeling. Ja. Daar vinden mensen ook enig met verhalen erbij. Ja, en je doet ja. het ook voor de schoolkinderen. Om weer bewust te worden ja. over het verleden. Ja. De erfgoed leerlijn. Ja. Ja. Ja, perfect. Blijf alsjeblieft gezond en nog heel lang doen. Want we hebben je zeker hart nodig. Dan. Leuk. In ieder geval dank je voor je komst. Graag gedaan. Oké. Okay. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Hier ben ik geboren en loop ik over straat. Ken elk gezicht, elk huisje dat er staat.